9 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u meer over de brandveiligheid in chemische bedrijven. Die is nog altijd niet goed geregeld. En 9-jarigen krijgen al voorlichting over alcoholgebruik. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. De AMB is boos over de Belgische plannen voor een tolvignet. De bond wil dat het kabinet actie onderneemt om het voornemen in België van tafel te krijgen. In de plannen staat dat buitenlandse automobilisten die gebruik maken van snelwegen in België een tolvignet moeten kopen. Het is nog niet bekend wat zo'n vignet precies gaat kosten. Maar de schatting is dat de prijs van een jaarvignet 100 euro wordt. ANWB-directeur Van Voorkom ziet niets in de plannen. Het is niet alleen een snelwegen van jet. Gewoon als je de grens voorbij gaat, moet je betalen zoals de plannen er nu uitzien. Uit en dat betekent dat ook alle mensen die moet, moeten werken in, in België... die een dagje uit willen, een weekendje weg willen... dat die extra moeten gaan betalen. Dat is denk ik ook voor de, de Belgische economie niet goed. ING is gisteravond opnieuw getroffen door een cyberaanval. Die leidde tot een verstoring van het internet en mobiel bankieren. De aanval begon om tien voor half elf en is na twintig minuten succesvol afgeslagen, zegt ING. Ja, het blijkt tot op heden dat het ons lukt om, om alle aanvallen in ieder geval af te weren die, die er nu geweest zijn. Zowel nu als vorige week. En uh, we zijn uiteraard al extra maatregelen getroffen. Bij de zogenoemde DDoS-aanval zetten criminelen grote aantallen computers in... om servers te bestoken, zodat ze overbelast raken. Websites worden daardoor onbereikbaar. Volgens ING's en internetbankieren de mobiele app en iDeal weer beschikbaar. Maar door de verhoogde veiligheidsmaatregelen... kunnen er problemen zijn met de bereikbaarheid. In oorschot is een man overleden na een brand in een verzorgingshuis. Het vuur woedde in de kamer van de man van 83. Het was snel onder controle, maar de man raakte zwaar gewond. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij overleed. De oorzaak van de brand in oorschot is nog niet bekend.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 informatie bij de AWB. Kees, kwarts weer. Ja, dus meneer ja, Van Welkom. Ja, de hoofddirecteur heeft plaatsgemaakt. Goed zo. Zo hoort het ook. Nou, um, kilometer 60 staat er nu nog. Op de A12, daarna richting Utrecht, staan wat kapotte vrachtauto's. Die staan bij Nieuwebrug en bij Woerden. En in beide gevallen op de rechte rijstrook. Vieren rijden vanaf Gouda tot aan Nieuwebrug, nu 6 kilometer. De A27, vanaf Gorkum naar Breda. Daar staat een bus met pech. Die staat bij Oosterhout Zuid op de rechte rijstrook. Vijf kilometer vielen daar vanaf knooppunt Hooipolder. Het verkeer onderweg naar Breda-Antwerpen kan beter omrijden. Vanaf knooppunt Hooipolder via Roosendaal. Verder de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk 7 kilometer. En op de A50 Os richting Eindhoven. Voor de afrit Sint-Oederode nog 6 kilometer goed. Doe je goed, Kees. Dank je wel. Dank je.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 1200 vacatures op HBO en WO-niveau. Ga naar Zuidlimburg.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Ooster. Goedemorgen. Spanning tussen Noord- en Zuid-Korea loopt nog altijd op. Maar de meeste buitenlanders in Seoul maken zich nog niet altijd goed. We don't feel any imminent danger anything. We feel that. Um... The are going to be safe. U hoort zo Marieke de Vries vanuit Soul. En bij zo'n 120 bedrijven waar gevaarlijke stoffen opgeslagen liggen... is de brandveiligheid niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie Leefomgeving en Transport. En GroenLinks-Kamerlid Lisbeth van Tongeren... wil nu van staatssecretaris Mansveld weten welke bedrijven dat zijn. En ook hoopt ze dat de branchevereniging van de chemische industrie... meer verantwoordelijkheid neemt. Nou, die zou bijvoorbeeld een website kunnen openen... om alle bedrijven die het wel op orde hebben een plekje te bieden. En dan kan je ja, met afstrepen ontdekken wie daar niet op staat. Dus zij zouden daar zeker harder aan kunnen trekken... door nu maar de openbaarheid te zoeken en het transparant te maken. Wie doet het goed en wie gooit het met de pet na? Marco Korteweg-Maris is veiligheidsexpert bij de VNCI. En dat is de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Zou u dat ook goed vinden op een baarmaking van de bedrijven... die het niet op orde hebben? Nou, dat lijkt ons in eerste instantie niet zo'n goed idee, want dat is niet onze verantwoordelijkheid eigenlijk. Die verantwoordelijkheid ligt meer bij de overheid. Wij streven wel naar een veilige bedrijfsvoering en uh, naleven van wet en regelgeving. En na de brand bij Chemipak hebben we ook uh, een programma in werking gesteld, of een verbeterprogramma, zogenaamd Veiligheid voorop. Om met name de achterblijvers te helpen om een verbeterslag te maken. Ja, maar, en daar zijn we op dit moment drukdoende mee. Maar dat werkt nog niet zo goed, want in 2010 waren er 151 achterblijvers... nu nog 121. In zo'n uh, twee, drie jaar hebben we dus maar 30 daaraan voldaan. Um, u zegt dat is verantwoordelijkheid van de overheid... maar het lijkt me dat er ook verantwoordelijkheid toch bij die bedrijven ligt. Ja, er ligt ook de verantwoordelijkheid bij bedrijven. O overigens moet ik even nuanceren. Het zijn niet alleen chemiebedrijven die daar op die lijst staan. Nee, dat klopt. Het zijn ook bedrijven opslagbedrijven en onze achterban vertegenwoordig maar een deel van deze uh, bedrijven die tekortkomingen hebben. Ja, maar en, doet u er voldoende aan? Uh, wij, doen, wij doen ons best en of het voldoende is, dat, dat zal moeten blijken. En het rapport gaat eigenlijk niet zozeer in op de veiligheid bij bedrijven, maar meer over de naleving van de wet en regelgeving. Ja. En als je een wet en regelgeving niet naleeft, wil je niet altijd zeggen dat een bedrijf onveilig is. Nee, uit dat rapport blijkt een beetje dat die brandveiligheid, want het gaat inderdaad, u geeft dat terecht aan, ook om bedrijven waar het ligt opgeslagen, dat dat niet echt prioriteit heeft. Is die indruk terecht? Heeft u die ook? Nee, die indruk hebben we absoluut niet. Wij zijn er vol, volop aan bezig en we weten ook dat bedrijven vanuit het verleden een probleem hadden. Daar hebben ze echt hard aan getrokken, maar de regelgeving is zo complex en soms wel lijkt het wel tegenstrijdig dat het zeer moeilijk is om exact te voldoen aan die regelgeving. En waar zit dan vooral het probleem? Kunt u iets concreter worden? Nou, de administratieve zaken, bedrijven worden, worden verplicht om, uh, om uh, alles exact op orde te hebben. En als er dan een kleine administratieve onvolkomenheid is, dan krijgen ze op het gebied van uh, administratieve zaak een, een, een, een slechte verklaring. Maar op het gebied van veiligheid en of die installatie doelmatig is, een goede verklaring. En ja, de ILT neemt daar geen genoegen mee, want die zegt, jongens, alles moet exact op orde zijn. Ja, dat daar lijkt hebben ze gelijk in. Dat lijkt me maar... terecht, ja. Precies. Ja. Maar, ja, gaat u verder? Nee, maar uh, het, het is gewoon heel complex om dat na te leven. En uh, dat staat ook in het rapport dat die uh, raad voor accreditatie, die certificering, ook niet helemaal hoort is zoals die hoort te zijn. Mm, goed, uh, dat zijn administratieve zaken. Dus u zegt bij die 121 die niet aan alle eisen voldoen, daar is niet allemaal een gevaarlijke situatie. Nou, ik, ik kan niet over die, al die 121 praten. Ik kan nee, over, maar een over een, over een bedrijven van onze achterban praten waarvan ik zeg, jongens, daar weet ik dat het vooral een administratief probleem is. Goed. Nou staat er in het inspectierapport dat met name BRZO-bedrijven, de meest risicovolle bedrijven, wel ook verwacht mag worden dat ze die, die eigen verantwoordelijkheid serieus nemen en die maatregelen uit zichzelf gaan treffen. Ja. Wat gaat u doen met die kritiek? Want dat is stevige kritiek. Maar dat, met dat programma Veiligheid voorop, dat verbeterprogramma... zijn wij ook bezig om al die bso bedrijven een verbeterslag te laten maken. Daar zijn we ook al druk mee doende. En er zijn inderdaad verbeterslagen gemaakt. Ik weet niet precies welke bedrijven nog achterblijven. Maar die bso bedrijven uit mijn achterban zijn er in ieder geval druk mee doende... om het een en ander op orde te brengen. Allemaal? Of ziet u ook wel dat het bij de een het harder gaat dan bij de ander? Van onze leden gaan ze proberen ze allemaal even hard te gaan. Juist. Yes, dus die prioriteit ligt daar wel. Het besef is er wel. De, de, de, Duidelijk ligt dat we daar wel prioriteit bij veiligheid. Zeker weten. Goed. Meneer Korteweg, maris uh, van de VNCI. Hartelijk dank voor je uitleg. Oké. Okay. Goedemorgen. Twaalf minuten over negen is het. In Colombia zijn er allerlei marsen voor de vrede gehouden. President Santos riep op tot massale deelname... om vredesonderhandelingen in Havana... tussen de regering en de guerrilla's van de FARC te ondersteunen. Correspondent Kees Elenbuis was bij de grootste demonstratie... in de hoofdstad Bogota. Bogotanos, de Colombia, de Cali, de Amazonas... En het blijft maar uh, toestromen naar het uh, Plaza Bolívar, het centrale plein in het oude gedeelte van Bogotá. De organisatoren die hadden verwacht dat er een half miljoen mensen misschien wel gehoor zouden geven aan de oproep van president Santos voor deze vredesmars. Ter de ondersteuning van de onderhandelingen in Havana. En het lijkt erop dat de Colombiaanse bevolking dat massaal heeft gedaan waar komen jullie vandaan? Guaviare. Guaviare. Ja. Ze komen helemaal uit het achterland. Eerst in vrachtwagens en vervolgens in bussen. En por keste matia. Waarom deze mars? Esta marca es eh, pidiendo por la paz, apoyando los diálogos que tiene el, el gobierno con la guerrillas. Ensech ni steun voor de onderhandelingen in Havana, waar de regering praat met de guerrilla om eindelijk vrede te bereiken. Je komt ons de situatie in tu pueblo. Hoe is de situatie in je dorp? De situatie is heel want daar van de En zegt hij, wij zijn op zoek naar het beter leven voor de boeren, want wij zitten in een gebied waar eh, coca wordt verbouwd. En wij zitten tussen de paramilitairen en de varken in. Dus ja, vandaar dat we hier zijn om onze stem te laten horen. Zijn jullie optimistisch? Ja, sí, claro, natuurlijk. We hebben heel veel positivisme over het proces van de paz. Claro. Daar zegt hij heel veel geweld, waar we al tientallen jaren mee leven en dit is de enige mogelijkheid. Bijna moet je eens weten entrances. Bel sterk, ciao. Overal langs de route staan televisieschermen opgesteld, grote schermen. Zodat het publiek mee krijgt wat er op andere plaatsen in de stad gebeurt. Onder andere in een van de parken van Bogota waar de burgemeester een aantal. Vredesbomen heeft geplant. De president was daar ook eventjes. Hij heeft een deel van de route gelopen achter een rolstoel. Met een militair erin die uh, zijn benen was uh, verloren door gevechten met, uh, met de vark. Ja, waar komen jullie vandaan? Ik ben komen jullie van ja. Deze mensen zitten op 12 uur van Bogotá, en zijn in hun bus hier naartoe gekomen. En waarom zijn jullie hier? We ja, ze, wij zijn al uh, verplaatst uit de dorpen waar we wonen door het geweld wat de plaats uh, vindt in de afgelopen jaren. Dus daarom zijn we hier naartoe gekomen om het vredesproces te ondersteunen. Bueno, muchas gracias. Enorm veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van president Santos voor deze vredesmars om het proces in Havana te ondersteunen. Dat is nodig ook, want het aanvankelijke optimisme over dat vredesproces was een beetje weg. Toen Santos het afkondigde had hij misschien 60, 70 procent steun onder de bevolking. Maar dat is langzaam maar zeker weggehebt, omdat het allemaal zo lang duurt. De president houdt vol dat het goed gaat, dat alles volgens plan gaat. En hij heeft de bevolking gevraagd deze mars massaal te ondersteunen... om blijk te geven van de wil van het Colombiaanse volk dat er nu eindelijk na al die jaren een eind komt aan het conflict. Kees Helenbaas vanuit Bogota. En geloof het of niet, maar er wordt al alcoholvoorlichting gegeven... aan negenjarigen. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Nou, nog een keer naar Rotterdam. Daar is Marno Remmers al de hele ochtend. En hij heeft het over het drama van Loods 24. Daar vandaan zijn in Rotterdam 686 kinderen naar vernietigingskampen afgevoerd. En vandaag wordt dat monument onthuld door kinderen. En u hoort het al. Ja, want er uh, gaan ook wat leerlingen toe van deze school, waar we nu zijn in Krooswijk. Dit is. Uh... Meester Luijendijk, die druk bezig is met de voorbereidende lessen... want er hoort ook een lespakket en daar is het initiatiefnemers mede ook om te doen. Wat heb je nou opgeschreven? Sobibor. Ja, Sobibor. En wat is de bedoeling nu? Wat ga je doen? Nou, We gaan een soort van poster maken met um, informatie over Sobibor... en wat ze er allemaal hebben gedaan. Oh, Jullie hebben allemaal vragen opgeschreven. Hè? Hoe zijn de kinderen omgekomen? Wat aten ze? Wat voor kleding hadden ze? Ja, ja precies. Wat vind je er eigenlijk van? Want het zijn eigenlijk leeftijdgenoten, hè? Ja, het is heel erg erg dat ze zijn overleden toen ze iets van negen jaar oud waren. Dus het is wel heel erg. Kun je je voorstellen dat ze in een trein moesten? Nee. Nee, hè? Nee. Hoe luguber is het ook, want we hebben het, het, al een foto gemaakt. is op het webblog te zien bij de NOS. Hoe dat, die namen van die kinderen er ook allemaal op staan? Ja, um, wij hebben daar alleen nog maar een, een voorbeeldplaatje van gezien. Maar ja, we hebben wel een, een lijst gekregen met alle namen daarop. En als je dan ziet dat die um, vierkantjes beslaat, voor en achterkant. Dat, uh, dat 686 maakt je... kinderen waar de Duitsers niet zoveel mee konden, dus ja, dan maar weg. Ja, Want maar... kinderen konden niet werken. Nou, dat, is, dat, is, dat, is, dat is gewoon ongelooflijk. En onvoorstelbaar. Ook als je ziet dat het kinderen zijn in, in de leeftijd van je eigen kinderen. Dus, dat is even persoonlijk. Ja. Dan ja, dat is, dat, dat kun je je gewoon niet voorstellen. En dan dat begrijp als je het daarover hebt in de klas. dan zie je ook dat dat ineens heel is. Over... Ja, pikken ze het op, de, de, de kinderen? Nou, zeker door die connectie met Joodse kinderen, hun eigen leeftijdsgenoten. Um, dat, dat geeft zo'n verdieping aan een les over de Tweede Wereldoorlog. Um, Dat maakt het praktisch en geen saaie geschiedenisles. Nee, en, en ook het, het, het, het spreekt het gevoel zo ontzettend aan. Ze kunnen zich, zeker omdat het ook hier in de buurt was... zo goed voorstellen, oh, hier hebben die kinderen dus gewoon gespeeld. Net als ik. Groep 8 van de Waalse school Quincy is een van de leerlingen... die straks bij burgemeester Abu Taleb zal staan... om het, het doek te onthullen. Wat? Ja, wat, wat doet het jou? Ja, het doet me heel veel, omdat ja, het betekent wel veel voor me. Want er zijn heel veel kinderen van mijn leeftijd die zo zijn omgebracht in Auschwitz en, al, en in de andere kampen. Dus ja, ik denk zo, als ik daar vroeger was, was ik misschien ook zo overleden als ik Joods was. Kende jij de geschiedenis van Loods 24? Want het is eigenlijk een oude Loods. De, de Duitsers deden het een beetje stiekem dat de mensen het niet zagen om die kinderen in de trein te zetten. Ja, we hadden, het voor, we hadden het wel in de geschiedenisles over gehad... maar niet zo diepgaand, net als nu, van het Joost kindermonument. Dus nee. ik, ik, ik had het er wel wat over gehoord, maar niet zoveel. Je hebt een lijst voor je liggen. Wat is dat? Is een lijst van de Duitsers? Een kopie natuurlijk, uit een boek. Ja, het is een, volgens mij een lijst van de kinderen. Van ja, even... Anna, Abraham Emanuel de leeftijden staan erachter. Ja, zo werden die lijsten gemaakt. Ja, en ja, ik vind het... Het is dramatisch wat er is gebeurd, denk ik. Ja, ja. dus daarom sta je straks daar waar, waar Loods 24 is, om het doek eraf te trekken. samen met de burgemeester en die 685 andere leerlingen. Ja. Nou. Ik hoop het. Ja. spannend wel om te doen. Ja, ja dat, is het, dat is wel. Nou, en, en ondertussen maken ze hier op school het project af. Niet alle leerlingen kunnen naartoe, want leerlingen uit Rotterdam gaan er naartoe. Uh, maar jullie, da, daarmee is het nog niet klaar. De les, les gaat nog door. Uh, de les gaat door en we hebben uh, stenen in de klas liggen. Daar komen de namen op van de kinderen die verdwenen zijn. We hebben namen toegewezen gekregen om het leven te houden. Ja, en uh, Quincy neemt... Je neemt ook zo'n steen mee, hè, Quincy? steen met zo Weet je welke naam erop komt te staan? Nee, dat weet ik nog Nee, oh, dat komt nog. Het is nou nog een witte steen. Ik denk... Straks rond 12 uur wordt het monument onthuld aan de Stiltjeslaan in Rotterdam. Mijn Remmers was daar vanochtend vroeg al. Verkeersinformatie. Kees Parks bij de ANWB's staatje vanochtend de ochtend spits. Ja, maar er is genoeg gesprekstof over dat staartje. Op de A10, tussen Dafrit Haarlem en Westpoort, 2 kilometer. Bij de Koentunnel was een rijstrook dicht. Die is inmiddels weer open. Een vrachtauto met pech op de A12 en naar Utrecht bij Woerden 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Utrecht naar Den Haag een aandrijding bij Zevenhuizen. 2 kilometer file vanaf Reewijk. Er zijn twee rijstroken dicht na het ongeluk. Er staat een busstil op de A27 Gorkum Breda... bij Oosterhout-Zuid op de rechte rijstrook. De file die groeit nog altijd. 7 kilometer vanaf Geertruidenberg. Verkeer onderweg naar Breda-Antwerpen kan beter omrijden... vanaf knopend Polder via Roosendaal. En tenslotte de A50 als richting Eindhoven... nog 5 kilometer bij de afrit Vechel. Kinderen experimenteren op steeds jongere leeftijd met alcohol. En daarom start in Rotterdam, op initiatief van de gemeente... een proef met alcoholvoorlichting aan negenjarigen. Gebeurde vanochtend in groep 6 van de openbare basisschool De Driehoek. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Stillezen. Nee, we gaan niet stillezen. Kijk eens ah, hoeveel uh, mensen er allemaal zijn. En waarvoor zijn die er ook weer allemaal zo. Ja. Um, nee? Uh ons over drugs en alcohol te leren. Ja. Helen en Braven, de juf van deze groep. Alcoholvoorlichting aan negenjarigen. Hoor ik dan mensen denken, is dat nodig? Ja, want de cijfers zeggen dat er wel degelijk... onder die leeftijdsgroep al wat gedronken wordt. Merkt u daar wat van? Nee, bij deze groep absoluut niet. Ik denk niet dat het in deze doelgroep echt heel erg van toepassing is. Maar is het echt nodig dat deze preventie er komt? Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat kinderen moeten weten dat het ook gevaar in zich geeft. Morgen allemaal. Goedemorgen, meneer. Hebben jullie wel eens een... Zijn jullie netjes opgevoed? Wat goed, zeg. Hebben jullie wel eens een spelletje gespeeld? Ja. ja hè. Patrick Hof, de man die de voorlichting gaat geven. U bent van Context. U, uh, en uh, u geeft de voorlichting. Ja. Hoe gaat u dat doen? Ik ga werken met het tripspel... Pardon? Het, uh, het, ja, het tripspel. Oh, er stond tripspel. <coughs> nee, nee, nee. Tripspel. Ja, het, het is misschien een, een beetje verleidelijk in de zin van trippen, zoals wij uh, bekend zijn geraakt, misschien met het uh, begrip tippen uh, vanuit uh, de drugswereld. Maar het tripspel heeft vooral te maken je maakt een reis zeg maar, door, het, uh, door de uh, kennis, vaardigheden, houdingen ten aanzien van het middelengebruik en alcohol. Want dit is groep 6. Ja, dat is jong, hè? Negen jaar. Ja, het is erg jong. Maar is dat nou nodig? Is dat nou verstandig om op die leeftijd dit te doen? Wat ik persoonlijk vind, is dat ik... Uh, wat heel erg belangrijk is bij de negenjarigen... is dat je op zo'n jong mogelijke leeftijd... en bij negenjarigen kun je dat prima doen... om die kinderen dan al, uh, al, al voor te bereiden en daarin te helpen. Uh, met name ook hun ouders daarin te ondersteunen. Want we, willen, we weten gewoon dat als het gaat om alcoholgebruik... dan Nederland is gewoon hoogverbruikers. Ja, ouders moeten het eigenlijk doen. En de kinderen moeten weten dat het niet verstandig is. Is. Zo is het. Hoe oh, gaat het over drugs? Het over... gaat over, over, over alcohol. Oh. Wat is alcohol? Uh, weet, je, weet, je, uh. weet je, heb je wel zo'n alcohol gehoord? Uh. Nee. Ja, ja. van een witte drink. Oh. Misschien is alcohol ook een soort druk, hè? Ja, druk weet ik wel. Hugo de Jonge, de wethouder. Dit gebeurt op initiatief van de gemeente. Waarom vindt de gemeente het zo belangrijk dat al aan 9-jarigen alcoholvoorlichting wordt gegeven? Nou, we weten dat het goed is om daar heel vroeg mee te beginnen. Maar we weten ook uh, uit cijfers uh, dat eigenlijk 27% van onze kinderen... Uh, de eerste slok al alcohol achter de kiezen had in groep 7, dus op 10-jarige leeftijd. Normaal beginnen we uh, met deze voorlichting in groep 8. Waar hoopt u nou op? Wat, wat moet het doel zijn? Wat moet er bereikt zijn over een periode? Nou, wat we hopen uh, is überhaupt het alcoholgebruik om de jongeren terug te drinken. Dan gaat het over het terug te dringen. Excuus. Uh, alcoholgebruik in algemene zin onder jongeren met 10% terugdringen. Dat is ons doel. Dan beginnen we vandaag met negenjarigen, zeker. Mag ik je heel kort wat vragen? Ja. Wat weet je van alcohol? Um, dat het niet voor kinderen is, maar wel voor volwassenen. En je kan er dronken van. Ja, en niet goed voor jou dus. Nee. Ja. Oké, okay, we gaan het spel spelen. Dit is een bordspel. Ik heb een dobbelsteen in mijn hand en jullie hebben allemaal poppetjes. Ja. Kan, dan de, kan die een beetje rechtop staan, denk je? <laughs> Als hij te veel drinkt, dan lukt dat Donald Duck niet om rechtop te blijven staan. De reportage was van Mark Hamer. De muziek is van Jack Johnson. Situations. Situation number one. It's the one that's just begun. Evidently, it's too late. Situation number two. It's the only chance for humans. Controled by denizens of Situation number three, it's the one that no one sees, it's all too often dismissed as fate. The situation number four, the one that left you wanting more, it tantalized you with its pain. half tien. is nog steeds verhoogde waakzaamheid in Zuid-Korea. zouden twee raketten zijn verplaatst naar de oostkust van Noord-Korea. Mogelijk houdt Pyongyang dan een nieuwe raketproef. Gisteren werden buitenlanders in Zuid-Korea al gewaarschuwd dat ze misschien niet meer veilig zouden zijn door de oplopende spanning op het Koreaanse schiereiland. Correspondent Marike de Vries is in Seoul, in hartje Seoul. Zij merkt daar nog niet echt grote bezorgdheid onder de buitenlanders. Ik zit hier uh, in een uh, zeer populaire koffieshop en daar wemelt het nog van de buitenlanders die allemaal zeggen we wachten gewoon op wat onze ambassade zegt en tot die tijd hebben we hier gewoon ons dagelijkse leven. Uh, ik was wel eerder vandaag even op een internationale kleuterschool en daar sprak ik met de directrice en die heeft wel wat ouders gesproken die willen weten wat voor voorzorgsmaatregelen ze treffen mocht er wat gebeuren. Luister maar even mee. I've had a few parents who have been concerned and asked us what our um, contingency plan is if we need to have a lockdown. And if we do ever have an emergency situation where we have to lock down the school, we take our children down into our basement level and keep them occupied until the parents come to pick them up. And that seemed to be enough information for our parents to kind of put them at ease um, for the time being. Yeah. Are you concerned? Um, I'm not really. Maybe I should be more concerned. But um, I feel like it is what it is. If something does happen, it happens. There's, It's out of my control. Um, this is my job. This is my home now. And so I will stay here until um, someone from the U.S. Embassy tells me that it is time for me to go. Nou ja, ze vertelt dus dat ze de kinderen, mocht er wat gebeuren, mee naar de kelder neemt. Daar een filmpje voor ze opzet, ze afleidt. En dat stelde de ouders even, gerust in ieder geval. Zelf is ze niet echt ongerust, zegt ze. Het is wat het is, zoals de meeste Zuid-Koreanen ook wel reageren. Totdat de ambassade dus zegt dat ze de stad moet verlaten. Overigens vertelde ze ook nog dat er wel onverwacht veel ouders met kinderen op vakantie waren gegaan hm. deze week. Maar of dat er wat mee te maken had, dat wist ze dan weer niet. Ja, maar dus nog niet echt sprake van paniek, uh, Marike. Maar wat weet jij over... Um... Pyongyang, Noord-Koreaanse hoofdstad. Wat is er daar bekend over de ambassades? Gaan, zij, gaan die wel dicht bijvoorbeeld? Nee, we hebben ook het ministerie van Unificatie... zoals dat hier zo mooi heet, gesproken. Die gaat over de relatie tussen uh, Pyongyang en uh, Zuid-Korea. Uh, dat alle ambassades, alle internationale ambassades in Pyongyang... gewoon nog open zijn. Er zijn ook geen negatieve reisadviezen naar Zuid-Korea afgegeven... vanuit de ambassades. En voor zover zij wisten, blijven alle internationale organisaties... die er zijn in Pyongyang, gewoon daar. En maken ze zich daar ook niet al te druk nog. Nee, En dan lijkt het er weer op dat... Een Korea weer een nieuwe raketproef gaat doen, mogelijk dan. Reageert Zuid-Korea dan, dan ook weer op? Ja, Zuid-Korea heeft uh, vandaag een bericht doen uitgaan... dat ze wel de waakzaamheid verhogen vanwege de mogelijke raketproef... dat uh, er twee raketten verplaatst zouden zijn aan de oostkust. Maar daar hebben we nog absoluut geen bevestiging van... Uh, dat is het enige waar we af en toe berichten van krijgen van het ministerie hier. Uh, waakzaamheid, we blijven alert. En mocht er wat gebeuren, dan zullen we absoluut terugstaan. Dat is de lijn geweest van Zuid-Korea, eigenlijk tijdens de hele oplopende crisis op dit moment. Correspondent Marieke de Vries, zij is ze op het ogenblik in Seoul in Zuid-Korea. En u hoort van haar op Radio 1. U hoort ook van Sven Kokkelman. Goedemorgen, Sven. Zo is het. Goeiemorgen Marcel. Wat ga je doen? Ronald Plasterk, de minister van Binnenlandse Zaken... gaat een stevig gesprek aan met de gemeente... omdat hij de stijging van de onroerende zaakbelasting... echt veel te gortig vindt. En de waarschuwing voor een tekort aan technisch geschoolde mensen... is hysterisch, zegt de NBO-raad. Dat er meer zo meteen bij de Cairo. Maar eerst het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Hier is Jan van der Putten.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 En ook Noorwegen, IJsland, Zweden en Finland staan in die top 5. De ANBB wilde dat het kabinet actie onderneemt tegen Belgische plannen voor een tolvignet. In de plannen staat dat buitenlandse automobilisten een vignet moeten kopen voor tien dagen, twee maanden of een jaar. En het Metropolitan Museum of Art in New York heeft 78 schilderijen gekregen van een Amerikaanse miljardair. Er zijn 33 werken bij van Picasso en uh, nog andere schilderijen. Die verzameling geldt als een van de belangrijkste collecties van cubistische werken ter wereld. En zou bijna 800 miljoen euro waard zijn. En dat zijn de hoofdpunten. Er is informatie bij de ANWB. Kees Kwaks. Hij "Kom zo langzaam op gang en het duurt zo lang die ochtendspits." Ja, ze zullen het een beetje. Na deze spits op de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Reebek en Woerden, drie kilometer, staat er een vrachtauto stil. Op de A12 Utrecht Den Haag bij Zevenhuizen, 2 kilometer, na een ongeluk. Twee rijstrokken zijn dicht. En er staat een bus stil op de A27 vanuit Goijkum naar Breda. Er staat bij oost zuid op de rechte rijstrook. levert 6 kilometer file op. Het verkeer onderweg naar Breda en Antwerpen... kan vanaf Kroopend Polder beter omrijden via Roosendaal. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... vindt de stijging van de Oroen-zaakbelasting te hoog. Een waarschuwing voor gebrek aan technisch opgeleide vaklui... neemt historische vormen aan, vindt de NBO-raad. Kroaten hebben geen zin in hun eerste EU-verkiezing... en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is twee over half tien. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Biervliet. Na de onbemande pomp is daar nu ook de onbemande bibliotheek. Die is namelijk, net als de onbemande pomp, goedkoper. Tweet er met ons mee, hashtag Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedenborgenederland. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt de stijging van de onroerend zaakbelasting te hoog. Huiseigenaren gingen afgelopen jaar gemiddeld 3,9% meer betalen en dat is meer dan toegestaan. Meneer Blasterk, goedemorgen. Goed, perfect. En dus? Ja, dus uh, moeten ze in volgend jaar, datgene wat er dit jaar te veel gestegen is, maar ze niet meer stijgen en moeten ze controleren, uh, toen vonden we dat het volgend jaar ook al veel. Dus uh, eigenlijk is de afspraak 3% maximaal jaar Volgens jaar is dat daar drie tiende procent overheen. Dus mocht het zijn dus ja. dan maar 2,7%. Meneer Plasterk... 3,9%. Ik ga u heel even onderbreken, want u klinkt heel beroerd. Dat wil zeggen, de verbinding is heel beroerd. Uh, dus we gaan even ja. proberen om u opnieuw te bellen als dat uh, oké okay is. Want dan kunnen we ook een beetje beter ja. verstaan wat u precies te melden uh, heeft. Ik uh, uh, praat met Ronald Plasterk over de stijging van de ongevoerde zaakbelasting. Dus hij vindt die te hoog. Uh, zoals ik al zei, huiseigenaren gingen afgelopen jaar gemiddeld 3,9% meer betalen. En dat is meer dan toegestaan, dus moet er een gesprek komen. Ik hoorde de minister zeggen iets over compensatie volgend jaar. Komt niet helemaal verstaan, u thuis misschien ook niet. Uh, vandaar dat we hem uh, nu even opnieuw bellen. Het aantal uh, uh, belastingmaatregelen is natuurlijk sowieso toegenomen deze week. Uh, was ook al in het nieuws dat de toeristenbelasting is gestegen. Uh, en uh, dat sowieso mensen in hun gemeentelijke belastingen meer moeten gaan betalen. En de vraag is natuurlijk ook, wat moet daar dan aan gebeuren? De verbinding was buitengewoon slecht. De minister is onderweg ergens in een auto. En dus was het heel moeilijk om uh, hem te verstaan. Maar we hebben nu opnieuw contact met hem. En ik hoop dat de verbinding nu beter is. Meneer Plasterk, goedemorgen nogmaals. Ja, goedemorgen. Zo ja, beter. Ja, nu kan ik u goed verstaan. Ik vroeg, okay. ik vroeg dus, <laughs> en dus, wat gaat u doen? Uh, ik ga een, een ernstig gesprek hebben met de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. En zeggen, dit kan zo niet zijn. U heeft een afspraak gemaakt dat het maximaal met 3% stijgt. En dan zit u nu voor de tweede keer boven... Dus uh, dat moet volgend jaar echt niet alleen uh, eronder blijven, maar moet ook worden gecompenseerd wat er afgelopen jaren boven zat. Kunnen ze het niet meteen compenseren? Want bedoel, iedereen zit nu krap? Ja, kijk, het is nu allemaal op aanslag uh, gebeurd. Dus uh, dat gebeurt één keer per jaar. Dus uh, anders wordt het een hele grote operatie voor die paar procent. Nee, ik denk dat het het beste is dat ze het jaar daarna dan gewoon diezelfde huiseigenaren uh, het minder laten stijgen gemiddeld. Met andere woorden, u zegt het is nu afgelopen volgend jaar niet alleen niet verder stijgen, maar ook compenseren wat je teveel hebt laten stijgen de afgelopen twee jaar. Ja, zo is dat. En hoeveel procent mag het uh, dan, dan mag het überhaupt niet meer stijgen, maar hoeveel procent Doe. moet het dan naar beneden? Nee, dus dan mag het, je mag elk jaar 3% procent stijgen, dat is de afspraak. Uh, en daar zitten ze nu dan dus 1,2 procent boven, als ik het goed tel. Dus dan mag het nog maar 1,8 procent stijgen. Juist, met andere woorden, het is, het is wat u betreft afgelopen nu. Ja, ja, er zit overigens nog één complicatie bij, en dat dit is het gemiddelde over het hele land. Um, en zo af en toe zijn er gemeenten met, ja dat krijg je met gemiddelde, uh, een heleboel gemeenten stijgen helemaal niet. De het stijgt, ik geloof in Amsterdam, helemaal niet. Ja. Uh, maar in andere gemeenten stijgt hij dan opeens toch veel meer. Ja. Uh, en daar moet ook nog wel eens naar kijken, want er zitten rare uitschieters tussen. Ja. Uh, het is sowieso dat uh, het geval dat we veel meer gemeentelijke belastingen moeten gaan betalen. Die zijn overal omhoog gegaan. Uh, gaat u daar ook ja. iets aan doen? Ja, dat is gekke dat, dat het bureau dat het allemaal heeft uitgerekend, gisteren en bekend heeft gemaakt, zegt dat de woonlasten over het geheel dus binnen de inflatiestijging blijven. Dus dat ze voor andere dingen, zoals rioolrecht en andere dingen, dat het daar, juist daarvoor wel meevalt. Uh, maar goed, daar heeft een, een huiseigenaar natuurlijk niet uh, direct altijd wat aan. Nou ja, ja, ik zag aan. toch lijstjes uh, waarin ik meen dat uh, mensen in, ik meen, uh, Bunschoten 500 euro per jaar zijn meer gaan betalen en in Wassenaar 1100. Ja, dat zou kunnen. Er zitten, wat ik al zei, er zitten uitschieters bij. Omdat het alleen maar, de afspraak gaat alleen maar over het gemiddelde over het hele land. Ja. Uh, vanuit de gedachte dat gemeenten ook weer autonoom zijn. Ja. Uh, maar er zitten er wel een paar bij die daar wel heel erg uh, uitgebreid gebruik van maken. Ja, inmiddels, uh, kijk, die onroerend zaakbelasting gaat natuurlijk ook over huizenbezitters. Maar die huizenprijzen dalen. En daar klaagt natuurlijk de vereniging Eigen Huis ook steen en been over. Namelijk de belasting gaat omhoog. En die is in feite ontkoppeld van de huizenprijs nu. Uh, ja, die afspraak over die OZB gaat over de opbrengst. Ja. Uh, dus het kan inderdaad dat wanneer de, de, de waarden van huizen dalen, dat gemeenten dan de tarieven verhogen. Omdat ze natuurlijk die inkomsten, uh, ja, dan blijft overigens dus de lasten voor de eigenaren blijven gelijk. En dan blijven ze zelf de OZB betalen, ja. maar met een ander tarief. Maar die, was, die OZB was toch ooit gekoppeld aan de huizenprijs? Dat ging toch uh, uh, aan de hand van de waarde van je huis? Ja, dat is ook zo, dat is ook zo. En, maar kijk, gemeenten gebruiken de OZB natuurlijk om taken te vervullen voor burgers, die op zichzelf ook heel erg belangrijk en nuttig zijn. Ja. Um, en als dan de huizenprijzen kelderen, dan, dan zeggen ze, ja, de eigenaar zal toch ongeveer dezelfde OZB moeten blijven betalen. En dan gaan ze de tarieven verhogen, de, ja. er zit wel weer een logica in. Gaat u ook nog iets doen aan de toeristenbelasting, die soms uh, 9% is gestegen, tenminste gemiddeld zelfs? Um, ik, ik moet eens dus even kijken, ik denk dat dat echt de autonomie van de gemeente is om dat te doen en dat er ook geen normen voor zijn gesteld. Het enige waar gemeenten voor moeten oppassen is dat er wel het schip keert, hè, dat mensen wegblijven. Want ze zeggen, nou als ik zoveel toeristenbelasting moet betalen, dan ga ik wel liever naar Marken dan naar Volendam. En dat gaat het niet goed. Nee, goed, dus ook daar waarschuwt u, maar kunt u eigenlijk niet zoveel doen. Nee, en ik denk dat daar ook verstandige gemeenten zelf ook kijken. Dat, dit, dat geldt voor enkele, elke winkelier ook. Als je ja. prijzen te hoog maak je eigenlijk de klanten weg. Ja. Goed, uh, uw boodschap is duidelijk. De ozb bas mag dus uh, de komende jaren niet meer zo stijgen zoals nu... en moet worden Absoluut. gecompenseerd wat er te veel is gestegen. Ja. Kunt u, dat, bedoel, u gaat een stevig gesprek aan. Kunt u het ook afdwingen eigenlijk, of niet? Nou kijk, we kunnen vind het niet maken over volgend jaar weer te komen en zeggen oeps, weer eroverheen. En dat kunnen de gemeenten ook niet maken. En, en uh, dus er is nu toch een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit uh, nu uh, niet meer opnieuw gaat voorkomen. Ik maar denk de dat de gemeenten is... dat ook zullen ervaren. Ja, anders dan, dan, dan denk ik dat men vanuit het parlement ook gaat zeggen van dan moeten we andere oplossingen kiezen. En um, ik denk dat dit op zich... He, om een norm te hebben op basis van een afspraak waar men zich aan houdt, dat is verreweg het beste. Maar dan moet, dat, dan moet men zich er ook echt aan houden. Maar de vraag was, kunt u het afdwingen? Nee, niet in het huidige stelsel, dus dan zou je hele nieuwe uh, regels moeten gaan creëren waarvan de vraag is of ze wenselijk zijn. Ja. Dus ik heb het liefste dat men zich eraan er, houdt. Ja, en als mensen zeggen nee, als ze dus bij die Vereniging Nederlandse Gemeente zeggen nee? Ja, dat zou heel onverstandig zijn. Dat zou ik, uh, ik wil er niet op vooruit lopen, maar dat, ik denk dat ze dat niet moeten doen. Want anders komt u wel met extra maatregelen. Nou ja, dan, dan, je kunt geen stelsel hebben waarin, waarin de gemeente jaar op jaar op jaar zich er niet aan houden. En ja. Ik heb dus overigens alle begrip dat de, de gemeenten financieel heel krap zitten. Ja. Alleen, je kunt dat niet afwentelen op huiseigenaren die misschien ook wel krap zitten in deze tijd. Ja. Dus ja, dat is niet Met andere woorden, het is afgelopen, uh, die stijging uh, moet gewoon binnen de normen blijven. Maximaal 3 en wat teveel is gestegen, dat uh, moet dus de komende twee jaar terug. En luister eens niet, dan overweegt u maatregelen. Dat, dat, dat zullen we zien, maar ik, nogmaals, ik, niet. Ik, ik ga er gewoon vanuit. Ronald dus nou. Plasterk, onderweg, Oké. Okay. de minister van ja. Middellandse Zaken. Ik dank u zeer, fijne dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis... die u in het bijzonder interesseert. Beschuitfabrikant Bolletje wordt naar alle waarschijnlijkheid overgenomen door een Duits bedrijf. Eten ze daar, in Duitsland dus, dan ook beschuit? Dat is de vraag aan Annemarie Klomp, die woont al 30 jaar in Beieren. Uh, naar mijn weten wordt er in Duitsland geen beschuit gegeten. Ze uh, we hebben wel iets wat erop lijkt. Dat heet zwiebak. Maar dat krijgen eigenlijk alleen maar kinderen als ze zich te verdorven hebben. Of als ze zich niet lekker voelen. Uh, daarom nemen wij altijd beschuit mee uit Nederland. Of laten het ons meebrengen. Het grappige is... Als ik wel eens trakteer op beschuit met meisjes, bijvoorbeeld toen de kleinkinderen geboren werden... dan vindt men het lekker, interessant... maar ik heb nog geen uh, Duitser ontmoet die dat wilde overnemen. Goed, Bolletje wordt dus mede-eigenaar van een Duits bedrijf... maar ze houden er niet echt van daar in Duitsland van beschuit. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar hetkro.nl voor uw vragen van vandaag. Naar Biervliet gaan we nu terug. Sander Bartling in zijn eentje in de bibliotheek. De houdt zijn pasje voor de scanner. Ja, gelukt. Die laten binnen. En dan staan we eigenlijk gelijk al in de bibliotheek. We moeten nog even een deur door. Maar dan staan we er ook in de bibliotheek. Op dit moment geen personeel te bekennen. Maar de biep is wel open. Dit is een onbemande bibliotheek. U dacht, wat ze bij benzinestations kunnen, dat kan ik ook bij de BIEB. Ja, uh, onze regeling is niet helemaal ingegeven door de benzinestations... maar veel meer door, eigenlijk door een bezuiniging. Uh, de bibliotheek wordt fors gekort in, uh, in de subsidieregeling. En dat betekent dat je met name op die bibliotheek in kleine kernen... dat je terug moet in openingsuren. En dat is eigenlijk een doodlopende straat. Want als je minder uren open bent, dan hebben je klanten ook minder tijd om te komen. Uh, en dus komen ze ook niet meer... Uh, en toen hebben we gezegd, van, nou, dat, dat, dat tij moeten we keren. Dus we gaan kijken of we daar een onbemande bibliotheek van kunnen maken. Uh, ja, en dan kun je ook meer uren open zijn, neem ik aan. Ja, kunnen we fors meer uren open zijn. We waren in Biervliet uh, in, de, in de voormalige bibliotheek, twee meer dagen per week open. Acht uur per week. Uh, en nu zijn we 84 uur per week open. Oké, okay, bezuinigingen dus. En terwijl zelfs Vlaanderen krimpt... Uh, nou ja, breidt het aantal bibliotheken zich uit. U gaat er nog twee uh, bij maken de komende tijd. Zegt trouwens directeur van de Stichting Bibliotheek... zelfs Vlaanderen, Rudy Krombeen. Uh, toch kan ik wel wat bezwaren bedenken bij dit gouden idee. Laten we eens even een test doen. Ik pak even een boek uit de kast. Wat hebben we hier... Lin Austin, het huis van mijn moeder. Kunt u dat even voor mij lenen op uw pasje dan? Ja, we hebben een zelfbedieningsbalie in de, in de onbemande bibliotheek. Daar, uh, uh, dat wijst zich ook vanzelf. U hebt ook echt niemand nodig om het, uh, om het mogelijk te maken. Je volgt gewoon de instructies op de computer. Dat gaan we ook nu doen. Dus ik druk op... Uh, ik wil een boek lenen. Dus ik druk op het scherm. Hij vraagt, uh, leg je bibliotheekpasje op de scanner. Ja, nu het grote moment. En hij scant het boek. Oké, okay, en dan doe je print bon. <middels> Verdorie, het werkt ook nog. Maar nou ken ik van die grote bibliotheken, die incheckbalies, waar het altijd fout gaat. Er moet constant personeel bijspringen, omdat het niet lukt, met barcodes lezen, boeken boek is al uitgeleend, pas geblokkeerd. Dat moet hier toch ook wel eens gebeuren. Dan is er niemand. Er is geen personeel. Wat doet u dan? Nee, dat klopt. Uh, incidenteel uh, hebben wij die problemen ook, dat mensen het boek niet kunnen scannen. Overigens wij gebruiken geen barcodes meer, maar rfid chips in al onze boeken. Uh, en dat maakt de foutkans al beduidend kleiner, omdat je niet meer hoeft te scannen. Het apparaat scant zelf. Uh, op het moment dat er echt problemen zijn en er is niemand aanwezig, dan is het advies leg het boek maar even neer. Uh, probeer contact te zoeken met een bemande bibliotheek en dan lossen we het probleem op. Oké, okay, dus dan moet je een paar dagen wachten op je boek en dan krijg je het alsnog? Ja. ja. Uh, en en hoe, wat doet u om te voorkomen dat een echte liefhebber de halve bibliotheek leeg jat? Nou, als we het hebben over jatten, dus dat de echte lief, echt liefhebber meeneemt, vinden we hartstikke leuk natuurlijk. Maar als we het hebben over jatten, er zijn een aantal uh, beveiligingsmaatregelen genomen. Ik zei al de chip in, de, in elk boek. We hebben ook controlepoortjes. Op het moment dat het boek niet goed is uitgescand, gaat het, uh, gaat het alarm af. En dan gaat de deur ook niet open, dus dan kan je ook niet naar buiten. Oké, okay, dus dan moet ik eigenlijk buiten eerst iemand neerslaan... zo'n pasje afpakken ja. en dan ja. een boek leggen. Ja. Met een capuchon op, want er hangen hier camera's. Ja, we hebben ook camerabeelden die ik, uh, die ik vanuit mijn kantoor... vanuit mijn computer kan, uh, kan bekijken. Dus op het moment dat er een signaal is... dan kijken we op de camerabeelden en dan weten we wat er gebeurt. Okay. Um, capuchon, uh, altijd lekker, zeker met het weer... Uh, maar ik zeg altijd, je moet het ook niet overbeveiligen... Uh, want het moet wel een bibliotheek blijven, met name openbare bibliotheek. Uh, en ik zeg altijd, uh, we zijn geen jubileerszaak, uh, we zijn gewoon een bibliotheek. En als je alle boeken wil hebben, word even lid en dan kan je ze echt allemaal meenemen. Oké, okay, dat doen we. En u bent een bibliotheek die zo ongeveer 80 uur per week open is. En dat is dan weer goed nieuws uit een krimgebied... waar het aantal bibliotheken zich uitbreidt. Dank u wel. Sander Bartling was dat vanuit de Onbemande Bibliotheek. Straks de Kroaten mogen voor het eerst stemmen voor het Europarlement... maar om nou te zeggen dat ze daar veel zin in hebben? Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 1962... Ja, deze dag, 10 april 1962, wordt de eerste aflevering van de Flintstones in Nederland uitgezonden. Die serie is gebaseerd op de Amerikaanse comedy The Honeymooners. Net als, schiet u niet, het Nederlandse toen was gelukt nog heel gewoon. Ook tot verbazing van producer Frank Jansen. Nou, het grappige is dat wij, dat we zeggen Gerard, Sjoerd en ik, helemaal niet wisten dat het gebaseerd was. Wij zagen de parallel niet. We hebben kennelijk die serie The Flintstones in onze jeugd niet zodanig geconsumeerd dat we uh, de karakters konden vergelijken met waar we toen mee bezig waren, namelijk het ontdekken van de honeymoon. Oi, oh, that was some meal. As I always say, nobody can barbecue like my Wilma. And as I always say, nobody can eat like my Fred. Ze zijn allebei character-driven. Dat betekent dat de hoofdpersonages Barney en ja. De Cairo presenteert... Het was gelukkig. Heel gewoon. Eigenlijk een mensen met een grote mond zijn en een heel klein hartje. Naast een vrouw die uh, het allemaal met een tong in cheek aankijkt. En uh, de boel in goede banen probeert uh, te, te leiden. Kan ik het helpen dat oom Leo, als de klant is op de kaart? Die man is een man alleen al. Je hebt ook warmte nodig. Wat moet hij dan? Beiden hebben ze ook een vriend in de buurt die soms het, uh, het vuurtje aansteekt, waardoor die, uh, die mensen uitgedaagd worden. Rij jij of rij? ik? Ga jij eens even Ja, maar ja, hebt die bagage dragen, doen ze pijn aan mijn hol. Ja, bij mij niet al, Nee, ja, jij hebt binnenvering. Yeah, oh, he goes to the moon, Mars, Venus. What does he go to the moon for? For lunch? I had ass. Waar het om gaat, is dat die dramatische basissituatie van die Only zo geniaal was... dat het niet meer uitmaakt uh, in welke tijd ze spelen als het maar, maar voorspelbare voor reacties zijn. Hey, hey, hey. Zoals Fred buiten de deur gezet wordt en inderdaad de deur tot de, de, de tegenaanpongt en Wilma roept, zo uh, had, uh, had, had Ralph Crampton van de Honeymooners ook geweldige, geweldige kreten als... Uh, oh, you're doing it again! Uh net zo goed als jaap kooiman dat heeft gerard heel mooi overgenomen jaap kooiman makkelijk roept van eruit En je weet wat dit betekent kijk kies even wie we daar hebben. is dat je schoonmoeder niet nee dat is kenau simons dochter hasselaar ah, beleg van haarlem 1568 1648 zeker weten maar dan is ze al bijna 400 ja ik heb er ook wel zien <tie> Toen was en gewoon werd voor het publiek opgenomen. En daar heb je altijd een warming-up van, van iemand die het publiek... op een leuke manier bezighoudt en, uh, en klaarmaakt voor wat er straks gaat komen. Daar werden dit soort anekdotes wel verteld. En dat was vaak een enorme ontdekking door het, uh, voor het publiek. Van, oh ja, nou zie ik het. Weet je, zo ging dat. Joseph Frank Jansen de KRO was hij ooit. Over toen was geluk heel gewoon... en vooral over de eerste aflevering van de Flintstones... in Nederland uitgezonden voor het eerst deze dag in 1962. Is het is 8 minuten voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. De Kroaten, dames en heren, gaan zondag naar de stembus om voor de eerste keer de leden van het Europarlement te kiezen. Op 1 juli wordt Kroatië namelijk lid van de Europese Unie. Mitra Nazar in Kroatië, goedemorgen. Goedemorgen. Staan ze al in rijen van drie opgesteld bij de stembureaus? Nee, nee. Ik vraag me zelfs af of mensen weten uh, waar de stembureaus zijn en en of uh, wat voor verkiezingen er dan uh, worden gehouden. Nee, het leeft helemaal niet hier. In, uh. Ik ben in Zagreb en uh, er wordt vrijwel geen campagne gevoerd. Je ziet geen tentjes op straat, er worden geen flyers uitgedeeld. De politieke partijen zijn onzichtbaar. De media besteden er mondjesmaat aandacht aan. Dus uh, ja, de op opkomst wordt dan ook heel laag verwacht. Maar ze wilden toch koetke koet bij de Europese Unie, dat Kroatië? Ja, ja. Uh, toetreden tot de Europese Unie is één ding. Maar die verkiezingen, ja, daar gaat het over. Mensen hebben geen idee... Er wordt bijna geen uh, informatie over gegeven door de, door de regering. Kijk, en de toetreding uh, voor Kroatië is nu zeker. Dus voor veel mensen is dat, uh, is dat al genoeg. En uh, ja, wat er inhoudelijk dan, dan nog uh, bij komt kijken... Dat, uh, ja, daar heeft men uh, weinig weet van. En, en ja, dat is nu te zien uh, met die verkiezingen die, die aankomen... zondag worden gehouden. En ja. ja, er worden schattingen gedaan van, van 20% opkomst. Uh, dus, uh, dus niet veel. Het klinkt een beetje als lid worden van een tennisclub, maar niet gaan tennissen. Ja, ja, precies. Nou, er worden hier, uh, sowieso, de, de, de, de gevoelens over de EU uh, zijn wat gemengd inmiddels. Uh, hè. Kroaten kijken ook naar, naar de andere euro-landen die uh, in grote problemen zijn. En, kijk, Het heeft tien jaar lang geduurd voordat Kroatië eindelijk nu mag toetreden. Dus, dus Kroaten beginnen ook inmiddels al een beetje EU te worden. Wat heel gek is, want ze zijn nog niet lid. Um, uh, dan, uh, dan, en, dan doen ze en, toch niet mee? Ja, nee, het, kijk, ze zijn het er natuurlijk wel over eens dat het in ieder geval uh, niet slechter zal worden voor Kroatië. Kijk, Kroatië komt van ver. Uh, dus die gemengde gevoelens, kijk, uh, over het algemeen zijn mensen wel positief over de toetreding. Ze hebben ook voorgestemd tijdens het referendum vorig jaar. Hè, dat ze wilden erbij. Um, uh, maar het is nu een beetje alsof Kroatië als laatste op een feestje aankomt waar iedereen al aanstalt aan het maken is om weg te gaan. Maar Kroatië komt van ver, dat moeten we niet vergeten. Ja. Dus, dus economisch zal het, zal het in ieder geval wel beter worden dan, dan het nu, nu gaat. Ja, want hoe gaat dat nu? En met andere woorden, hoe groot is de kans dat straks weer een noodleidend land aanklopt... bij uh, de, de dames en heren in Brussel voor een, lo een noodlening? Ja, het, het, gaat, het gaat niet best met de Kroatische economie. Daar moeten we uh, wel eerlijk over zijn... Uh, de grote staatsschuld en hoge werkloosheid. Dus dat, dat is slecht, maar, maar Kroatië gaat niet meteen in de eurozone. Dus, dus, dus noodsteun, dat, dat zal nog, in ieder geval nog even moeten duren. Uh, dus de vraag is wel, wat, wat, wat haalt Europa binnen met Kroatië... Um, ja, maar de belangrijkste reden voor de Europese Unie is natuurlijk die stabiliteit hier op de Balkan. En, en Kroatië is daar stap 1 in. En uh, om het zwarte gat, uh, uh, wat de Balkan toch is voor de Europese Unie, omringd door allemaal EU-landen, ja. is het toch belangrijk dat, ja. dat deze regio erbij komt. Maar en, Mithra... en, ja. De, de, de Serviërs willen er ook graag bij. Voorwaarde is dat ze een beetje aardiger uh, richting Kosovo gaan praten. Uh, en in ieder geval ja. hun claim op dat uh, gebied uh, in de balkon uh, loslaten. En dat gebeurt maar niet. Uh, en er was ja. ook al uh, nogal wat animositeit tussen Kroatië en Servië. En niet alleen in de Balkanoorlog, maar natuurlijk ook... Die uh, de uh, nationalistische sentimenten dateren van ver daarvoor. Ja, ja zeker. Het idee was aanvankelijk ook hè, heel idealistisch... Om, om de Balkan als één blok erbij te halen bij de EU, hè. dat is niet gelukt. Hè. Vooral omdat Servië, maar ook Bosnië er nog lang niet aan toe zijn. En, en, en die onderhandelingen met Servië zijn nu ook weer gestagneerd. Dus uh, ja, het, het is de vraag. Kijk, het gaat, zelfs de toetreding van Kroatië gaat heel veel invloed hebben op, op de relaties tussen die landen uh, hier op de Balkan. Uh, niet alleen in politieke zin, maar ook uh, economisch. Hè, want uh, er is heel veel import-export tussen de landen, maar de grens van de EU gaat nu onder Kroatië liggen. Dat ja. betekent dat bijvoorbeeld ook Bosnië uh, economisch heel, heel erg op achteruit gaat, omdat ze uh, hun, hun producten niet meer kunnen, uh, makkelijk kunnen exporteren naar Kroatië. Het gaat heel Goed. veel invloed hebben op de regio. Zondag zijn er dus verkiezingen, maar er komt vermoedelijk geen hond opdagen aan Mitra Nazar in Kroatië. <laughs> Dat is de conclusie. Dankjewel. Straks, dames en heren. Aandacht voor techniek in het onderwijs is hysterisch, zegt de MBO-raad. In het vervolg, blijf bij ons. KRO. Goedemorgen, Nederland. Kies KRO.